Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk melden. Dat vindt de commissie Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, pleegzorg en gehandicaptenzorg. De commissie is het onderzoek aan het afronden. Het rapport verschijnt in oktober.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 Bij de Indoor Cross in het Gelderse Lochem zijn twee mensen gewond geraakt toen een motor het publiek inreed. Een van de gewonden, een man van 22, is er slecht aan toe. Hij is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. De Indoor Cross Lochem is direct afgelast. De Belg Niels Albert is in kokzijde voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden geworden. Albert leidde de koers vanaf de start en kwam alleen over de finish. De plaatsen 2 tot en met 7 waren ook allemaal voor Belgen. Niels Hubbe was op de 15e plaats de beste Nederlander. FC Twente heeft ook zijn tweede wedstrijd na de winterstop gewonnen. In Enschede werd FC Groningen met 4-1 verslagen. De ploeg van trainer Steve McLaren staat nu samen met AZ op de tweede plaats op twee punten achter koploper PSV. Feyenoord kwam door een 4-2 overwinning op Ajax op gelijke hoogte met de Amsterdammers. Quidetti maakte drie van de vier Rotterdamse doelpunten. Ajax en Feyenoord delen de vierde plaats op de ranglijst met Heerenveen. RKC won thuis met 4-0 van VVV en de wedstrijd NEC-Ado Den Haag is nog aan de gang. Het weer. Vannacht lichte vorst met minima tot min 5. Later in de nacht kans op lichte sneeuw.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 dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A7 tussen Jouren en Den Oever... en de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie. the reason Op een toets, op een piano spelen, meld ze dan aan. Hè? Want die maken namelijk nou een kans om uh, in de band um, van Kane te komen. Je kan je aanmelden via de social media van Kane: Facebook en Twitter. En wie weet, zit je dan uh, in Kane, uh, Kane, de nieuwe band? Alleen uh, Dinant en uh, Dennis blijven en de rest gaat. Um... Ja, hij is weggegaan. Je hoorde Rain Down Me hier bij Entertainment For You. Welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag, 28 januari 2012. Van harte welkom... Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was er nou met Dinant aan de hand? Ja, hij is uh, tijdens, uh, of, tijdens de, ja, in ieder geval de repetities van, uh, van de Vrienden van Amstel Live Is hij van het podium afgedonderd Oh, oh, oh, ja, oh. Ik kan het wel vertellen, want ik ben er uh, geweest uh, Met de Vrienden van Vier uh, van de week oh. Heb je het gezien? Um, nee, ik heb het niet gezien Maar uh, ik was bij, uh, de, bij de Vrienden van Amstel Maar ik heb het wel het podium gezien Je hebt daar een podium Daar hebben ze een uh, logo van de uh, Vrienden van Amstel En in het midden heb je dan band zitten en je kan over het podiumje kan je lopen en blijkbaar is hij over dat kleine stukje podium gaan lopen en daar is hij er vanaf. Het dat, dat is wel ook wel heel erg schuin hoor. Nou, dan komen we uit de, uh, uiteindelijk bij de vrienden van Amstel uit. Ja En bij jou, week hoe was je week? Mijn week was uh, druk en heel veel feest. En uh, dat was ook wel heel erg leuk om weer eens even, even mee te maken. Ja, want wie heb je allemaal gezien daar? Um, in ieder geval uh, Guus Meeuwens. Uh, Ken natuurlijk hè. Uh, Raccoon. Uh, Glennis Grace Oké okay. En natuurlijk uh, Sander de Bouvillier En nog vele anderen. Ik weet ze niet allemaal hup, hup, hup, hup, Uit mijn hoofd En natuurlijk natuurlijk, Bestel maar, bestel maar Bestel maar Rowan Hesse Rowan was er okay, ook Oké, oh, ook te gek Zo, Het was helemaal top nou ja, ik was vorige week afwezig, zoals, zoals je ja, weet ja. Ik heb toch ook een topweek gehad Ik ben met school naar uh, Oostenrijk geweest In een uh, Saalbach-Hinterklem En ik, uh, ik vond het spannend, want ik moest voor het eerst gaan, uh, gaan, uh, gaan skiën ja, En hoe was dat? de eerste, eerste dag kwam ik uh, op de ski's aan ik dacht, ik ga dit nooit meer doen ik ga, ik ga stoppen, ik ga naar huis. Maar uiteindelijk. Uh, uiteindelijk gaat het ging steeds beter. En het was zo echt te gek. Op een gegeven moment ging snoeihard die bergen af en ja. het ging gewoon lekker. En het was echt een topweek. Oké. Okay. En ik, uh, ja, ik ben redelijk moe. Ik ben vannacht hebben we 13 uur in de bus gezeten. We zijn om 7 uur avonds vertrokken en ik kwam om 8 uur uh, ochtend aan hier in, uh, in Haarlem. En dan uh, moet je vanavond nog uh, eerst de uitzending doen. En dan een raadje plaatje. Ja, dat wordt Hoe oh, hou gezellig. je dat vol? Die muziek, <laughs> die muziek brengt ons tot leven. Ja, hey, Rudy, nog even een klein dingetje. Ik vind het jammer dat we geen webcam hebben. Want, want? wat een mooi shirt heb je aan. <laughs> <laughs> ja, vind je? Leg even uit, wie is dat? Wie op jouw shirt staat? Nou, <laughs> ja, daar hebben we luisteren niet heel veel mee. Maar uh, het is een mannetje met een, uh, met een hele grote zwembril en een. Uh, ja, wat is dit eigenlijk? Hoe heet zo'n nou, Challenge Chaplin of zo. Uh. Ja, dat zeggen meerdere mensen dat het Charlie Chaplin is. Ja, nou ja wil je het zien? Klop maar even aan uh, op Facebook. Nee, raam, nee en ik laat ga ik nu zien. een foto maken voor op Facebook. Nou, dat gaat nog niet lukken, maar ja. dat doe ik zo meteen. En dan gaan we nu even verder met de uitzending. Maak ik zo even een foto. Moeten ze naar Roy Verburingen zoeken op Facebook. En dan zien ze jouw shirt. Hé, hey, wat is jouw uh, nieuws van de week geweest? Wat is jou opgevallen? Ja, wat mij opgevallen is is, is, is, is, is, is dat het een beetje John van John de Mol week was ja ja oh ja nee, je was natuurlijk nee, ik in Nederland was niet. nee nee nee je had natuurlijk eerst uh, de finale van de uh, of Holland en um, ja, daarna kwam er nog een programma aan, hè, waar hij heel erg uh, op het puntje van zijn stoel zit. Want hij moest meer dan miljoen uh, kijkers hebben. En dat was natuurlijk de winnaar. Oké. Okay. Heb jij het teruggezien? Nee, ik heb het nog niet teruggezien. Wat een geweldige show. Ja, het gaat over, um, over uh, steeds over twee mensen. Die zitten in verschillende. Op, iedereen er zitten mensen in verschillende groepen verdeeld. Uh, 40Plus, bekende Nederlanders, uh, uh, duo's en. Um, en de mannen en vrouwen, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, die, het, om de beurt moeten ze tegen elkaar strijden. Ja. Dus uh, twee, uh, twee groepen, die, familieleden, die tegen elkaar moeten strijden, bijvoorbeeld. Uh, en dan uh, moeten ze gaan ja, bieden, deal or no deal, okay. uh, om uh, 2500 euro. En dan wordt steeds hoger dat bedrag, totdat het een miljoen is. Maar het, het miljoen uh, kijkers is behaald? Uh, ja, okay. zeker weten. Maar wat er daarna natuurlijk gebeurt, is de voice of kids. Ja, hoe was, de, was dat? dat? Heb je dat, je dat gezien? gezien? Nee, heb ik niet gezien Oké okay. Nee, maar... ik ook niet Maar ik heb goede reacties gehoord 2,6 miljoen kijkers ja, dat, dat wilde ik net zeggen Dat dus John de Mol heeft goed geboerd uh, deze week doet hij goed Ja Nou ja, mijn nieuws van de week uh, Ja, ik ben natuurlijk weg geweest Dus ik heb niet echt nieuws gevolgd Maar, uh, ja, Holleder Ja, wow ho, ho, ho. Holleder, uh, Holleder komt vrij Binnenkort, of hij is afvrij hij, hij, hij is vrij Hij is gisteren vrijgekomen En, uh, nou ja, het is topcrimineel Het is nu allemaal even af afwachten gaat er, Wat er gaat gebeuren Wordt hij geliquideerd Misschien uh, gaat hij naar het buitenland. Maar het schijnt dat er voor hem een feest is georganiseerd. in, uh, in, uh, in de Jordaan. in een groot bekend café. Ja. En dat daar een feest wordt gehouden. En uh, er zijn foto's opgedoken van hem. gemaakt door Peter R. de Vries. In het hè? bos, hè? Ja, hij, hij, hij had een familiebezoek. Met zijn familie had hij afgesproken in een bos. En. ja, en, uh, ja Peter R. de Vries die heeft, had al een tijdje contact met de familie. Hè, van uh, ik wil graag nog even een keer contact met hem we kunnen jullie dat regelen voor me? Ja. ja. Toen uh, is dat uh, Dus het is even gebeurd. afwachten. Hij schijnt ook natuurlijk behoorlijk hartproblemen te hebben. Ja. Dat hij nog maar 25% hartfunctie heeft... Dus het is even afwachten hoe het verder gaat. Maar ik vind het wel, uh, wel interessant en wel, uh, wel spannend. Ja, ik ga het zeker volgen. Hé, hey, we gaan zometeen even bellen met Roy van Lent. Hey, ik dacht dat je met mij ging bellen. Ik schrok me rot, maar ik zit hier. Ook gezellig. Ja. Hè? Nee, hij, is, uh, hij, is, hij heeft een nieuw single uit, klopt dat? Dat klopt. En daar gaan we zometeen alles over horen. Ook natuurlijk het tweede uur Popse Henny. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. Ook zometeen muziek van Michel Telo. De nummer 1 yeah. van Nederland. I Say It Pego. Maar nu eerst... David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. You're a beast, you're, you're a beauty show me your firework, right in the dark so let's turn off the lights and give me that spark got it be like 106.9 CFM nossa nossa assim você me mata ai se eu te pego ai ai se eu te levar ladies Alsjeblieft, alsjeblieft, me alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, te pego, ai.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 Hou je nou van mooie vrouwen? Check dan de clip van Michio Telo. I say to hoorde je bij Entertainment View. Je luistert naar CFM Zandvoort. En uh, zometeen gaan we bellen met Roy van Lent. Je hoort het naar Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. De nacht is toch maar net begonnen. Of ik droom je in een bed. Ik zie de schaduw van jou vormen op de muur. Ik weet wel dat het is verzonnen. Maar het lijkt zo levensecht.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 De deur van de Bart Foundation, Jeroen van de Boom samen met Koen en Sander en Leonie Meijer en los van de grond. Je mag praten hoor, ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, nou uh, we hebben hem aan de telefoon hè, naamgenoot. Goedemiddag uh, Roy. Goedemiddag Roy. Wat leuk om tekenen met te praten. Ja toch? Ja hartstikke leuk. Nou, en, uh, hartstikke gezellig dat je even tijd hebt gemaakt om uh, in onze uitzending te komen van uh, Entertainment For You. Jij ja, hebt een uh, nieuwe single uitgebracht, hè? Ja, dat klopt. ja. Zaterdag ben ik helemaal voor jou. Nou, dat is toepasselijk. We bellen ook op zaterdag, dus uh, dat ja. is uh, hartstikke leuk. Hé, hey, uh, Roy, hoe is deze single uh, ontstaan? Deze single die is ontstaan uh, door, door mijzelf een beetje. Ik zat in de studio bij mijn producer Christel. En, uh, uh, uh, uh, hij en ik waren eerst samen. En, en naderhand kwam hij vlugger Yolanda binnen. En we wisten eigenlijk niet wat we het hebben. Ik zeg, ja, ik zeg, ik wil het over zaterdag hebben. Ja, toen zei ze: Zaterdag, zaterdag. Hij zegt Ik van uitgaan en zo. Ik zeg: Zaterdag ben ik helemaal voor jou. Ja, dat is een goede titel, die. En toen, ja, toen hebben we eigenlijk wel gewoon gedaan. En uh, hebben, we daar, uh, hebben we daar een uh, toepasselijke tekst op uh, Gezommen. En uh, toen heeft uh, Kees de lijn geschreven. Ja, want uh, JC Event uh, pro promote uh, jouw single, hè? Ja, klopt, ja. Want uh, hoe gaat het in zijn werking? Had je daar al een contract of uh, ben je daar na dat singeltje maken bijgekomen? Of heb je al eerder via hun een singeltje uitgebracht? Uh, nou, ehm, um, uh, JC Event, uh, er, zijn, er zijn al een paar jaar hele goede vrienden van mij. En uh, er is heel lang een plan geweest om een nieuwe single te maken, maar ik had er eventjes niet de gouden middelen voor. Dus we hebben expres eventjes, even, hebben express eventjes uh, gewacht dat ik wel uh, de juiste middelen daarvoor had. En um, ja, toen, toen uh, ben ik met j en daarna gewoon uh, zakelijk gaan praten. En toen heb ik gezegd dat ik via hun uh, mijn nieuwe single wil laten uitkomen. En toen heb ik daar een contract getekend. En uh, ja, de, de via het plaatlabel JC-event, uh, uh, nee, JC Records, is er nu uitgekomen en nee. JC-event uh, promoten. Nou, helemaal super toch? Ja, hartstikke leuk. Um, het zit ook bij, deze, bij dit nummer een uh, videoclip bijvoorbeeld? Uh, die zit er nog niet bij, maar die verwacht ik ieder moment, die uh, verwacht ik een meer dat die klaar is. Dus uh, dat kan vandaag zijn, maar, uh, maar de uiterlijk is dat morgen, dat hij ja. klaar is. Hij is vorige week zaterdag ja, was opgenomen, maar uh, ik, ik, ik verwacht hem door mijn binnen. En hoe zit het op dit moment met je optredens? Want ik zie dat je hier al sinds 2007 flink aan de weg, aan het timmeren bent, met uh, nummers zoals Hey Michelle, sluit maar achteraan, lekker in mijn vel, en je laatste verschenen ja. dus hitsingel remmen los en gas erop. Ja, dat klopt, ja, dat klopt. En op wat voor, en wat voor feesten uh, zingen die liedjes? Is het echt puur gezelligheid? Of, uh, ja, vertel eens. Het is, het, het, het, het is eigenlijk een beetje van alles. Um, uh, ik zing op feesten, partijen en zo. En, ja. um, op, uh, op, op kleine evenementen, of grote evenementen. En um, ja, met, met, met de ontdekenters van gewoon een tijdje minder door de crisis ja. uh, namelijk. Maar dat begint nu wel weer een beetje toe te nemen. Okay. Daar ben ik wel heel blij mee. Nou, helemaal super om uh, te horen. Ik denk dat we hem gewoon lekker snel gaan draaien, want uh, daar bellen we je natuurlijk ook voor om het, om, uh, om het liedje weer te draaien. In ieder geval, uh, als de mensen jouw videoclip uh, tussen nu en een paar dagen wil, willen zien, waar kunnen ze terecht? Uh, die kunnen op uh, youtube.nl uh, kunnen natuurlijk kijken en natuurlijk ook op, uh, op, uh, op mijn hives, uh, roivalent31.hives.nl Hij um, nou, zal waarschijnlijk ook op de website zien zijn, royvalent.nl. En via Twitter zal ik ook een reclame maken, en via Facebook ook. Okay. Nou, helemaal super. Dankjewel voor je tijd Roy. Ja, en, graag gedaan. Bedankt voor het belletje, dat was hartstikke leuk. En wij gaan hem gewoon snel draaien. Gaan we doen. Oké. Okay. Een van mijn favoriete liedjes van Billy Joel We Didn't Start The Fire Hoorde je hier bij CFM Sanford Je luistert naar uh, Entertainment For You En we gaan even door met het volgende Want um, je kent vast wel zo'n piano Met zo'n uh, slangetje eraan En als je dan blaast en op die piano speelt Dan uh, krijg je zo'n uh, geluidje En dan kun je op verschillende ja. manieren spelen Nou is er een man En die heeft dat gedaan En die speelt allemaal 90s classics Luister even Dance now. Geweldig Geweldig hele filmpje checken, dan kan je hem vinden op dumpert.nl, totaal doet hij 6 minuut 38, dus constant 90's uh, ik ga vanavond een soort stiekem mega dansen. mixje ja. ga, je ga je mee stiekem dansen vanavond? we gaan stiekem dansen, hoe doe je dat eigenlijk? stiekem dansen, ik weet het niet, ik weet niet hoe je dat doet Toontje lager, weet ik misschien maar wat te drinken, wat te ik dacht denk ik... Ik heb gedanst zonder te bewegen. That's why it's called a moment of truth. Yeah. Zegt de nieuwe van Gavin De Crawl en Soldier. En check even de Facebookpagina van Entertainment View. En, uh, wie weet, um, en wie weet vind je het wel wat. Je kan het checken op uh, Facebook.nl. Zoek even op uh, Entertainment View. En uh, zet er even een leuk berichtje op. Dat vind ik wel, uh, wel leuk om te zien. Het is uh, kwart voor zes. Zo'n nieuws over de duivenmeneer. Wat is de prijs die ik betalen moet om? Te zijn. Wat moet ik later doen? Vertel me gauw hoe het zit. Wat ik moet, moet ik voor jou op het voor die ene reden. Je laat je zien, maar toch ook niet. Want je speelt het spel. Yeah. Zolang je winnen kan. <laughs> nee, heel goed. Ja. <laughs> ik, ik had in mijn hoofd hoe je winnen kan. Want dat hoe? gaat, dan, ja, hoe. Dat is een mooi bruggetje hoe? naar het <laughs> volgende. Hoe? Hoe? Want deze man, we hebben het uh, wel vaak over hem gehad. Maar je kunt er ook niet meer onderuit. De nee, Dijfmaneert. Show, heel Aka Akka uh, Schuilenberg heet hij. Uh, Lood ja. Schuilenberg. ...Hagenees en hij... Uh, ...nou ja, ik kan het wel allemaal gaan uitleggen... ...maar je weet wie het is. En um, hij heeft nu een, een, zelfs een single uitgebracht. Die loopt binnen, hè? Met de de, de carnaval single. En we hadden het net even over... ...hij doet het wel... ...hij pakt het gewoon heel goed aan. Hij is bijna elke dag bij Po te zien. Hij was bij Giel Belen te gast. Hij is daar weer te gast. Dan weer daar. En hij doet het gewoon erg goed. Hij heeft zelfspot... Dat doet hij heel leuk heel En daar verdienen ze zentjes nu mee ja. Zelfs de duivenbeurs heeft hij gedaan hè? Ja, Met de Henk Bleker samen Dus dat is wel leuk Dat doet hij ook heel erg goed <laughs> ja. nou, Zullen we maar een stukje van zijn single doen? Ja gewoon helemaal Kom op Oké okay, we doen het helemaal Duivenmeneer Ala Lloyd Schuilenburg Hij weet niet hoe. hoe Even kijken Ja, ja Hoe Hoe let de birds out Hoe Leuk, joh, toch <laughs> joh. Jo, jo, jo. De Dave meneer! De Dave meneer, hij doet het toch goed, Lloyd Schuilenburg Ja, weet je wat, wat die kost als je hem wil boeken? Nou? 1100 euro. Ja, Ik reken, reken maar dat hij hier veel wordt geboekt nu. Ja, denk het ook. Ik zat even naar de reacties te kijken onder zijn YouTube-filmpje. Onder andere Will City zegt... Uh, ik hoop dat je lekker rijk wordt en nooit meer hoeft te werken. Kun je hele dagen met je duiven andere duiven vangen. Jongens, dit verdient toch een duimpje? Cool, mega, vet, graaf. Hoe, genia, hoe uh, geniaal is dit? Hoe, hoe? Kippenvel... Bedoel je, baas? Ik vang ook duiven met een geweer. Nee, grapje. Wat een mooie figuur. Alleen, alleen maar positieve reacties over Loy. Ja, hij, uh, jongen, hij heeft gewoon zelfspot. En hij weet dat hij niet kan zingen. En hij doet het gewoon toch. En dan om die 1100 euro te verdienen, ik zou het ook doen. Dat doet hij heel erg goed. Hij hey, is zometeen de tweede uur van um, Entertainment View. Met onder andere popster Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd met Chopies nieuwsgebied. Ook heb ik een nieuwe muziek van Jason Mares. Een prachtig liedje heeft hij uitgebracht. I Won't Give Up. En een nieuw van Train Drive by when you weer Shakatak, here's down on the street. Yeah. Cause you were a freedom fighter, compulsive liar. We <laughs>